De nieuwe informateur gaat maandag weer met politici om tafel over het nieuwe kabinet. Het is de bedoeling dat ze met partijleiders het niet alleen over de coronacrisis en andere problemen gaat hebben. Maar ook al over wie er straks met wie wil gaan samenwerken in een coalitie. Zegt verslaggever Wilma Borgman. Hamer moet ook alvast inventariseren welke partijen dan mee zouden willen praten over zo'n nieuw kabinet. En dat zal tijd worden, ook zei Hamer, na die laatste twee maanden waarin Den Haag vooral met zichzelf bezig is geweest. Want het ging de laatste tijd te weinig over de inhoud, zegt informateur Mariette Hamer. De website prullenbakvaccin.nl heeft het kaartje waarop te zien is waar huisartsen nog prikken over hebben, moeten aanpassen. Mensen konden de gegevens van alle huisartsen die meedoen met het project zien. Er ging ook praktijken bellen die helemaal geen vaccins over hebben. De site heeft de optie tot inzoomen op de kaart nu uitgeschakeld. Andere tijden blijft toch op tv. Vanaf volgend jaar wordt het geschiedenisprogramma tien keer per jaar uitgezonden. Het was altijd achttien keer, maar de afleveringen worden nu wel twee keer zo lang. Week werd, vorige week werd bekendgemaakt dat Andere tijden moest stoppen. Er waren veel mensen boos en teleurgesteld over. En wie komen het weekend vanuit Friesland naar Vlieland en Terschelling gaat, kan niet met de gewone veerdienst. De overtocht is tijdelijk met een historisch schip uit 1956. De huidige boot is namelijk vanwege brandschade tijdelijk niet te gebruiken. En dan is zo'n tochtje over zee ineens even anders, zeggen passagiers. Ja, unieke ervaring. <laughs> ja, ja. ja, ik vind het fantastisch. En die, die, die, heb je die lampjes gezien. Die zou je zo uh, eraf halen meenemen. Maar er is ook wat kritiek, al vindt de kapitein die onzin. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het te lang vinden duren. Want het is natuurlijk niet de sneldienst. Ja.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 Dan voort heeft het. En jij beleefd het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de muziekboulevard. In a no headlight on the road tonight. Everybody here at the same time. Ain't gonna find us here. We'll be. Love. And he's dancing on the sky above, and the truth is that we'll never know where love will go. Aim high, shoot low. You gotta aim high, shoot low. them At the space where his wife once was, wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this evening. She says, I'm going to New York City. To Van ver gekomen. Je hebt het vergebracht. Dus als we het even tegen zijn, bedenk dan wie het laatste.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 middle with the one i love it we're just trying to figure you somehow getting out of this conversation here It looks stunning cuz don't ask that question here this is my only fear that we become beautiful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 Gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer ontdoven. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. shines up for Detroit.